7 uur, Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Onbekenden hebben in Frankrijk koeien van een Nederlandse boer gedood. Vijf van zijn 80 koeien zijn met een kogel van dichtbij doodgeschoten. Een zesde heeft een schotwond, maar leeft nog. De Nederlander van 48, die in 2010 een boerderij begon in de Haute-Corbière, heeft geen idee wie de dader is. Volkswagen heeft vorig jaar een recordwinst geboekt van bijna 22 miljard euro. Blijkt uit voorlopige jaarcijfers een stijging van bijna 40 procent. De autofabrikant profiteerde van de groeiende vraag naar luxe auto's in China en de Verenigde Staten. Wereldwijd verkocht Volkswagen meer dan 9 miljoen auto's en ook dat is een record. In Europa liep de verkoop opnieuw terug. De Europese Commissie werkt aan een nieuwe, betrouwbaardere testmethode om het brandstofverbruik van auto's te meten. Vorige maand berichtte de NOS dat auto's ruim 35% procent meer brandstof verbruiken dan fabrikanten in brochures beloven op basis van een verplichte Europese test. Die testmethode, die al 20 jaar oud is, bleek niet te voldoen. In Gent is de inhoudelijke behandeling begonnen van het proces tegen Kim de Gelder. Hij richtte drie jaar geleden met een mes een bloedbad aan in een kinderdagverblijf in Dendermonde. Daarbij kwamen twee baby's en een kleuterleidster om. De Gelder heeft al bekend dat hij de dader is. Ook heeft hij gezegd dat hij een dag ervoor een vrouw van 72 heeft vermoord. Het Openbaar Ministerie zegt dat de Gelder eigenlijk van plan was om op de bewuste dag in 2009 bij drie crashes toe te slaan. Ook zei het OM dat de Gelder zeer goed was voorbereid. Tijdens de aanslag droeg hij een kogelwerend vest... en een extra vest met zakken met messen. Maandag beginnen de verhoren van meer dan 170 getuigen en experts. Zijn advocaat zegt dat de Gelder ontoerekeningsvatbaar is. Het weer. Vanavond en vannacht mogelijk lichte sneeuw op de Wadden en in het zuidoosten. Morgen eerst geregeld zon en weer 0 tot 2 graden. Later op de dag in het oosten sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Aan WB verkeersinformatie. Er staan nog twee files. Eentje op de A50, Os richting Arnhem. Tussen Renkum en Knopendgrijzer 3 kilometer. Na een aanreding is daar de 1 rijstrook dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Tussen Knoop en Kerensheide en Spouwbeek staat 2 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht.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 Met het Volkskrant Weekendabonnement of digitaal abonnement of een mix? Kies zelf op volkskrant.nl. Dit is Radio 1. De NTR. En schat ik ook? Nee, geen sprake van, jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta. Pagina 154. Zet ruim een liter water op. Hak de peterselie. Fijn. Oké. Okay. Ik ja. is spoed. Bloed. Pleisters. Schat, waar zijn de pleisters? Pleisters! Oh, oh gelukkig. Eindelijk hulp. Hier is Magyari. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij het koken programma Mangiare... live vanuit Studio de Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En wilt u reageren, stuur dan uw mail naar manjare@ntr.nl. En u kunt ook twitteren. Hashtag Radio Manjari. En waar gaan we het over hebben vandaag? We hebben het er al heel vaak hebben het aangekondigd en we deden het gewoon niet... maar we doen het nu wel echt. Jotam Ottolenghi, het fenomeen uit Londen. Geboren in Israël, koken met kruiden en smaken uit het gehele Midden-Oosten. Een man die weergeloos veel succes heeft. Een klein imperium van vier zaken in Londen. Kookboeken die stuk voor stuk bestseller worden. U kunt hem al kennen van Plenty en van Otto Lengi, het kookboek. En daar komt vanaf volgende week begin maart, dus de Nederlandse vertaling van Jerusalem bij. Dus kortom, Otto Lengi is very hot. En wij gaan het er een uur over hebben. U kunt reageren op deze uitzending. Ik zei het al: mandjare.nt.nl. Dan kan u Kunt u vertellen van ik kook ook Otto Lenghi, ik ben verslaafd aan Otto Lenghi. Ik vind het een hype, ik vind het een aansteller. Ik vind het fijn, ik vind het lekker, ik vind het leuk. Ga zo maar door. Jacques Hermes, GPD Pers. GPD bestaat niet meer. Oh nee, dat, nee, nee, nee, nee maar ja, heel uh, veel kranten. Heel veel kranten, maar Dagblad van de Noord. Jij schrijft eigenlijk overal voor. Ja, als het culinair betreft. Mm -hmm. uh, je komt dan weliswaar uit de Noordoostpolder. <laughs> maar je bent toch de eerste Nederlandse culi-journalist geweest... die Otto Lenghi heeft geïnterviewd. Mm -hmm. Was het gedenkwaardig? Uh, uh, ja, toen ik er eenmaal was, uh, vond ik het erg gedenkwaardig. Maar uh, vooraf denk ik van, ja, ik ga gewoon even iemand interviewen. Just another guy. Ja, eigenlijk wel een beetje. En, en toen we daar zaten, was het ook een beetje zo. En hoe lang geleden is dit? Ja, dat is twee jaar geleden nog maar, hoor. Jawel, dus, maar zo. dat geeft toch wel aan hoe snel dit gegroeid is. Ja, hele dit is enorm gegroeid. Ja, ja, maar toen ik daar eenmaal was, het was... Ik zeg dat het niet gedenkwaardig was, maar het was wel gedenkwaardig. Ik, toen ik daar eenmaal kwam, dacht ik van... Jezus, dit is ook wel heel erg lekker. En dit wordt wel heel erg mooi, hoor. Ik vond het boek fantastisch. Ja, ik heb hele een stuk aangeven. erop nageslagen. Ja. en Het was alsof reëk enthousiasmeer, denk ja, ik. Ja, ja, ja. zeker. zeker. <laughs> de kerk, zou ik willen zeggen. <laughs> okay. Nee, het was leuk. We gaan straks verder praten. Paulien Cornelissen, cabaretier, de mol, dat weten we natuurlijk allemaal, maar daar mag dat niks, niks over zeggen. zeggen. Nee, dat dacht ik <lacht> <al>. um, <lacht> Lekker bek, taalwonder en ga zo maar door. Maar ook een grote fan van Otto Lenny. Dat klopt. Uh, ja. Wanneer is dat geboren? Dat is uh, geboren uh, eigenlijk nadat iedereen er al over aan het praten was. Want op dus het gegeven was een trendvolger? Dat was absoluut een trendvolger, want dat is helemaal bewijs dat ik een volger was. Mijn ouders begonnen er op een gegeven moment over. Daarna pas heb ik het boek Plenty aangekomen. Omge omgekeerde volgorde. Het was, ja, de, totaal. Het was uh, voor mij heel handig, omdat ik was opgehouden met vlees eten. En, en, en ik zocht lekkere... De recepten. Ja, en dan kom je wel tot een kern, want het is heel erg veel met groenten, alhoewel hij helemaal geen vegetariër is. Nee, wat ik ook heel fijn vind, dat niet een heel vervelende, dogmatische uh, man is. Met gebreide, heel groot gebreide sokken. Nee, volgens mij is het een heel leuke man. Ja, ja. Dus nou, jij bent naar Londen geweest. Ja. Jij bent ook met potjes teruggekomen. Ja, ik heb ik dat speciaal. Een beetje klasine uit zalk, zoals je ja. je nu presenteert. Ja, maar twee, twee, ik heb, ja, je kan in die winkels kan je allemaal potjes van, van Try This At Home, achterpotjes potjes uh, kopen. En die heb ik maar gekocht, uh, ook uh, gewoon om, om jullie de ogen mee uit te steken. Ja, nou, dat, nou, dat is wel, wel heel duur, duur denk ik. <laughs> ik. denk ook heel duur, maar ik ben de prijs lekker vergeten. Ja, maar er wordt wel gevocht in deze studio daarom. En Nadia bijvoorbeeld, die wilde al meteen weten, waar heb je die potjes vandaan? En vooral, wat kosten ze? Ja, ja, Nania die... Serowali van de Arabia koopboeken. Ja, precies. Ja, dat ben, ben jij en, toch? Ja, dat ben ik. En uh, ik wil dan de prijs weten, omdat ik het gewoon heel leuk vind dat hier om de hoek dat gewoon je daar een pond van kan kopen bij de Tigris en Eufraat voor heel weinig. Oh, je bedoelt dat je, je het gewoon heel leuk even laten merken ja. Dat dat heel maar, is. Ik ben al lang blij dat die smaken allemaal helemaal. Uh, in Nederland, uh, zeg maar bij de gemiddelde mensen in de keuken komen. Ja, want even voor de duidelijkheid, Arabia en het Midden-Oosten, it's your middle name. Hey, jij, jij kookt ja. heel erg geïnspireerd op de keuken van het Midden-Oosten. Ja, maar ne, ne, ne, ne, ik wil het graag breder trekken. Wij doen echt de Arabische keuken. En Marijn de... Tol en jij, hè? Ja, met Marijn. En uh, de Arabische keuken is voor ons echt de keuken van het Midden-Oosten... Van de Maghreb-landen, dus Marokko, Algerije, Tunesië, die hele rit, dat met Egypte. En uh, de Zuid-Europese keukens, dus in Italië en in Spanje en in Frankrijk zelfs, Griekenland. Daar heb je ook allemaal nog Arabische invloeden van vroeger en ook nog van nu. En uh, daar focussen wij ons heel erg op. En ja. uh, Jotam is natuurlijk een Israëliër, dus die komt echt uit het Midden-Oosten. Ja, ja, en jullie reizen al die landen af, komen met echt waanzinnig mooie foto's terug en hele leuke recepten. Heel verhalen. veel recepten. Heel veel recepten, heel lekker eten. Wij nodigen jullie eigenlijk voornamelijk altijd uit... omdat jullie heel veel goed eten meebrengen. Dat vind ik ook. echt de beste reden. Ja, en je bent ook binnengekomen met dadels. En wat zit daarin? Heel lekker marsepein. Ja, zelf gemaakt, hè? Ja, zelf, van amandeltjes en dan smeugen gemaakt met olijfolie. En dan uh, lekker voor de kik wat granaatappelmelassen. En dan voor het parfum, om het af te maken, oranje bloesemwater. Oh, ik nou, en dan neem je een hapje en dan denk je... ja, ik ga op reis naar, naar, naar iets Arabisch. Nadia, ik hou van je. Ik, nee, ik kom van jou. Uh, Jona. Hi. Hi. Hoe heb jij kennis gemaakt met Otto Lengi? Nou, Jacques is hem gaan interviewen ooit, maar hij kwam bij mij gewoon in de winkel. Ja, ja. ja dan was het de eerder of uh, de berg naar Mozes ja. en vice versa. Ja. En het is inderdaad, ik vond het een ontzettend aardige man. Ik vind het verhaal heel erg leuk. Want ik ga met nadruk ook hier de naam van Sami Tamimi noemen. Dat eigenlijk is, o, is het John, dat he? uit iedere ja. grote, achter iedere grote kok zit een sterke vrouw. En achter <laughs> ja, Jotam wat... staat een sterke man achter. Een sterke kok zelfs. En een trouw. sterke kok. En die maakt wat eigenlijk... Want hij voelt vooral uit, hè? Ja. Ja. Nou, wat nee, ik wel echt... Nee, Sami is, is, is, ja. is, is, is echt de kok, hoor. Ja, uh, ja dat bedoel ik. Ja, maar die Jotam, die Jotam is ook wel een kok, maar... Ja, maar Jotam meer... laat dingen aanbranden. Ja, absoluut. Nee, Jotam is ooit gevraagd om een artikel te schrijven... Hier. Krijg je ja, wat ik gewoon heel erg leuk vind aan hun combinatie is dat zij. Uh, Jotam is echt de, de Joodse Israëliër. Ja. En uh, Sami is de Palestijn. Dus de, de, ik weet niet of hij christelijk of islamitisch is van uh, islamitisch. islamitisch. Nou, en je hebt dan gewoon. Dat, dat is wat de Israëlische keuken echt voor mij briljant maakt. Die samensmelting en die, die smeltkroes van alle smaken. En zij hebben dat ultiem gecombineerd. Dus en in Londen met alle westerse invloeden. Ja. En dan het Palestijnse en het, het Oud-Joodse. Allemaal hm. bij elkaar. Nou, dat is echt hm. een huwelijk... Het is een ongekend oh, feest. Ze zijn dus twee kilometer van elkaar groot geworden ja. in Jeruzalem. Ja. De een in het Joodse gedeelte en de ander in het Palestijnse gedeelte. En zijn elkaar dus veel en veel later, jaren en jaren later in Londen ja. Ja. tegengekomen. Fee, weet je wel. Ja. Allebei, ja. allebei jong, allebei, ja. gay, allebei ja. gay, allebei chef. Ja, uh, ja. ja. ja. en het het grappige is dat, dat zij vaak zeggen dat hummus... Waar we, dat moet je anders uitspreken, dat weet ik, Nadia. Uh, hummus, als het goed smaakt. Hoe dan ook, dat wat we heel vaak op verjaardagen krijgen bij ja. de toosjes. Uh, dat dus... Dat dat de verbindende factor is... tussen al die, al ja, die maar... ruziemakende, oorlogzuchtige... Ja, luid, ook over luid. de hummus maken ze ruzie. Maar ook over de hummus brengt ze ook samen. Want ik was nu weer in <laughs> Jeruzalem. En dan is het een Palestijnse hummus-tent... waar uh, uh, Joods en Palestijns-Israël samenkomt. Ja. Dus boven die hummus-schotel komen ze allemaal samen. Ja. Alleen wat ik dan altijd zo jammer vind... is dat het in Nederland uh, het beleggen is van een heel vies Terwijl het is... Uh, Ontbijt. Ja. Het stukje, is een ontbijt. Het is een ontbijt of een diner. Ja, het, is gewoon echt... het is een arme luisontbijt. Waarmee je het de hele dag redt. Ja, ja. Op basis van die kikken etten. Ja. Daar gaan we het over hebben. Straks gaan we het over hummus hebben. Jij gaat kant-en-klare hummus proeven. Maar je bent natuurlijk niet voor niets, Nadia. Dus je, bent, je hebt ook je eigen gemaakte meegenomen. Om ons allemaal af te troeven vanzelfsprekend. Jona Freud die gaat drie soorten maclouba... Uh, uh, ja, aan ons laten proeven. Jij stond op de latten deze week, dus je hebt assistentie gevraagd. Ja. We krijgen straks drie, drie. stukken uitbesteed. Uh, uitbesteed, delegeren is ook een vak. Ja. En, uh, die gaan we proeven. Maar we gaan nu eerst naar onze verslaggever Chris Baiema, die mocht opkosten van dit programma. Daar mag er best wel eens bij gezegd worden. <lacht> mocht naar Londen. Dat is zo'n heel goedkoop uh, ticket, weet je wel. Waar ja. je een heel stuk moet lopen, enzovoort. En mocht naar Londen, want daar zijn die vier filialen van Otto Lengi. En hij ging gewoon kijken, wat is daar aan de hand? Ik hoop dat je het een beetje kan horen, Petra. Dat ik echt in Londen ben. Je hoort, als het goed is, allemaal zwarte taxis voorbij gaan. En daar komt weer een rode dubbeldekker. Ik sta nu voor Paddington Station. En hier begint mijn mini-reis langs drie zaken van Otto Lengi. En ik begin maar eens in Islington. Daar ga ik nu heen. Het is een hippe wijk. En daar is wat ze zelf noemen zo'n beetje de flagstore van Ottolenghi. Schijnt wel heel erg populair te zijn. Ben benieuwd. Nou, die, die, nu hoor je hem weer, hoor. Kijk, echt een zwarte taxi. Je gaat op weg naar Islington met The Underground. The next station is Kings Cross St. Pancras. Exit for the Royal National Institute of Blind People. Ik ben er aangekomen. En zoals je hoort, sta ik nog buiten. En dat komt, want dat vrees ik natuurlijk al. Dit is de enige van de vier restaurants waar je overdag ook echt goed kan eten. Aan een uh, tafeltje. Dat kan je niet reserveren. En er staan, denk ik, nu 20, 30 mensen te wachten totdat ze een tafeltje krijgen. En de rij begint nu buiten, want ik sta buiten. Je kijkt naar de grote hoeveelheid taartjes en zoetigheid in de etalage. Je mag naar binnen en na 20 minuten... ondertussen kijk je naar de grote schalen met salades op de toonbank... krijg je een plaatsje toegewezen aan de grote lange witte tafel midden in de zaak. En je neemt plaats op een oranje plastic kuipstoeltje. Je tafelgenoten merkt op dat de clientele vooral bestaat uit Ladies Who Lunch. De zogenaamde... Rijke oudere dames die gezellig bijeenkomen. Jullie krijgen de kaart en besluiten ieder twee salades en een hoofdgerecht te nemen. En dan blijkt al snel dat de keuken van Ottolenghi erin is... waarbij het Mediterrane het Midden-Oosten ontmoet. Zo krijg je die onder andere een maftoul. Dat is een Palestijnse couscous met kurkuma, En een gevulde paprika met onder andere feta en baharat. En dat laatste is een Arabische kruidenmix. Opvallend is dat er in de gerechten niet alleen veel kruiden worden gebruikt... maar ook veel nootjes en zaadjes voorkomen. Jij spreekt over een lekker knappertje. Jouw tafelgenoten vindt dat een verschrikkelijke manier om over eten te praten. Omdat het zo lekker was en omdat het zo druk is... maken jullie vast een reservering voor het andere Ottolenghi-restaurant... waar jullie gaan dineren. Dat is Bayema. Dat is een Dutch name. B -A J. Oké, okay, thank you very much. Bye bye. B.M.A. Het is nu rond uh, half negen s'avonds. In Soho zijn we, vlakbij Regent Street. De dure winkels. En hier heeft Otto Lenkie zijn allernieuwste zaak. Vandaar dat we iets later op de avond moesten afspreken, want het zit natuurlijk weer vol. Nopi heet het. En ik sta nu buiten en ik zie al, het is redelijk zakelijk ingericht, veel wit. En boven de tafels hangen oosterse lampen. En dat klopt, want het menu binnen schijnt licht Aziatisch te zijn. Het is nieuw. En wij zijn erbij van Manjare. Daar gaan we. Bij binnenkomst zien jullie, het lijkt het visitekaartje van Ottolenghi... alweer de grote schalen met salades. Uh, Een voor Chris Payama. Eet. Jullie bestellen een voorgerecht en jij eet een burrata, een soort mozzarella-achtige kaas op bloedsinusappel en daarbij lavendelolie en korianderzaadjes. Jij vindt dat een lekker knispertje en jouw tafelgenoten vindt dat, net als knappertje, een verschrikkelijke manier om over eten te praten. Dan het hoofdgerecht. Mm. Zeebaars op de huid gebakken. Het is zo lekker, zeg. Het is heel spicy. Dit is eigenlijk dit standaard Aziatische tintje, denk ik. Je vindt het allemaal heel lekker. Ook door de groene mango die erbij zit. En de gezuurde papaya. Dat doet Otto Lenghi ook veel met zijn gerechten: gezuurde groentetjes erbij. Je vindt het allemaal lekker, heel bijzonder. Maar je vraagt je toch af, samen met je tafelgenoten... hoe bijzonder het nou echt is. En gedurende de tijd dat je in Londen bent, weet je wel... dat het merk Ottolenghi goed in de markt wordt gezet. Door een heel aantal mensen heb je inmiddels begrepen. Want het hechte team bestaat uit... zijn ex, die is de zakelijk leider. Er is een hoofdkok, een Palestijnse vriend. En... Alle zaken worden vormgegeven door een trendy architect. Omdat het merk Ottolenghi tot grote tevredenheid nu eenmaal in jullie systeem zit... staan jullie de volgende ochtend alweer voor de derde winkel van Ottolenghi. De traiteur in Notting Hill waar het allemaal begon. En daar halen jullie nog ieder een salade en wat lekkers voor de terugweg. Nou, op weg naar huis met twee lunchpakketjes, drie taartjes, de Persian Love Cake, uh, een cheesecake met frambozen en een soort uh, chocolade koekje en granola van Otto En Dat is natuurlijk voor thuis. En in het vliegtuig bedenk je, moet jij niet eens naar Parijs voor een reportage? Het wordt Oost-Groningen volgende maand, ja. Chris. Ik, uh, dat is fantastisch, ja, hoort dat hoort En dan daar. gewoon met de trein en drie keer oversteken. Ja, ja, dat dat is even jammer. Ja toch? Uh, Chris bij mij, hij was voor ons in Londen bij Otto Lengi. Hij heeft drie van de vier filialen van Otto Lengi bezocht. Dat vind ik knap in 24 uur. Jacques Hermes, uh, jij schrijft voor kranten. Jij bent de eerste man die een Nederlandse journalist die Otto Lengi heeft ontmoet. We gaan dat nu heel erg op te Ja, dat vind dit, ik heel, dit, dit, dit heel feit. Uh, ja. Vertel eens, waar draait het nou om in de keuken van Otto Lengi? Uh, nou, het, het draait om meer dingen dan alleen de keuken. Het draait ook om presentatie. Het draait om visuele uh, presentatie. Het is, Hoe dat, ziet het eruit? Vertel nou, eens. Ja, als, je, als je voor die etalage daar staat ben je, nou, ben je in Islington. Ja, jij bent er geweest Barton, Ik ben die, daar vallen ook geweest. Oh, dan zie je echt alleen maar lekkernijen in, uh, in die etalage. Je, je wil naar binnen lopen. Je wil echt bij wijze van spreken door dat glas weer dat eten gaan pakken. Want het is allemaal. Ja, een o, op, opgestapeld, hoog opgestapeld, uh... Zoals in de Arabische zoeken opgestapeld nou, ja, feitelijk, is. Het, het is een, gewoon een zoek. Met al die het kleuren. kleuren. Ja. Ja. En dat is wel heel grappig, want uh, in zijn eerste zaak... Uh, in uh, Notting Hill, toen ze daar begonnen... Uh, hij heeft mij verteld dat hij heel erg geïnspireerd was in zijn visualiteit door. toen hij hier in uh, Amsterdam woonde. Ik kwam hij vaak in de Jaren. Café en dan, de Jaren. Café de Jaren. En daar stonden dus altijd hele mooie, dan stonden ja. al hele mooie bloemen. Maar er stonden wel hele mooie bloemen. Dus wat had hij nou gedaan bij de opening van, uh, zijn, uh, uh, van de eerste Otto Had hij een heel mooi bo boeket met bloemen in de etalage gezet, met een paar kleine peestuurs eromheen. En de, eerste, of de tweede gast die binnenkwam gefeliciteerd met de opening van uw bloemenwinkel. Ja. Dus... Maar daarna heeft hij dus besloten die visualiteit uh, andersom te zetten. Alles op het eten te gooien. En dat is, dat is prachtig geworden. Dus je wordt, dan, je wordt naar binnen getrokken je wordt naar binnen door, door, door ja, die kleuren, ja, absoluut, door hoe het uitgesteld is. Maar dan die smaak. En als je binnen dan dan alles is hoog op smaak. Alles is prachtig van smaak. Hij is nergens bang voor. Of ze zijn nergens bang voor. Ik vind dat echt een echt, uh, nou ja, combinatie van uh, herkenbaar, herkenbare uh, ingrediënten... Uh, uh, sterk van smaak, mooi van kleur... mooi van presentatie. En ja. Veel. Al, ja, veel. Ja, en veel. wat veel doet wel wat. Een miniportie ziet achter glas. Dan, dan, dan, dan krijg je zo'n gevoel... Dat je, dat je een echte gast bent. Ja. Ja. Maar was, ik was denk dat, dat de het heel, de heel de belangrijk de is... om te de be bedenken Freud. dat... Uh, dat er zoveel volgelingen zijn gekomen. Het is echt wereldwijd. He, hmm. Wordt hij ontzettend nagekookt he, uit zijn hmm. boeken. Het heeft iets spannends... Ieder gerecht, waar je echt, ieder gerecht, op iedere bladzijde van het boek, uh, de boeken die hij maakt, heeft het gerecht iets spannends. Maar waarvan je toch denkt, iedereen die een beetje van koken houdt, dit kan ik aan. En dan gaan ze het maken en wat blijkt, ze eten iets wat ze nooit zelf hadden kunnen bedenken. Wat gewoon eigenlijk met een beetje moeite misschien uh, bere te bereiden was. Mm -hmm. En ze hebben gewoon iets van... Uh, yeah. Het is een wonder op mijn bord. Ja. Nou, dan ja. gaan we even naar Pauline Cornelis. Want ik zie ook een klein beetje een lichte frons. Pauline Cornelis <lacht> kookt veel, Otto Lenghi. Ja. Ben jij een hele goede kok uh, Ja, ik, ik, ik, ik, kan, ik kan wel lekker koken, ja. Ja, ja. ja, en je ja dat geeft een... helemaal niks. Ja, nee, nog, je hoeft niet ik te bescheiden. in dit gezelschap. Bescheidenheid is hier geen groot talent, ik hoor. hoor dit programma. Nou. Ik kan gewoon heel lekker koken. Je bent een mol en je kan goed koken. Het is ongevoudig ja. een kwaliteit. We samen koken hier gewoon. Luister, jij kan goed koken... Vertel dan eens over jouw ervaring als, als kok van Otto Lenghi. Nou ja, ik moet zeggen, ik, ik ben er dus heel erg fan van. Vooral vanwege die, uh, die nieuwe ja, smaken of die dingen die je niet zo snel zelf verzint. Tenminste wat ik niet zelf verzin. Bijvoorbeeld een rood uitje in de uh, appelazijn leggen. Zodat, dat, dat is een leuk effect dat ik uh, eigenlijk niet zo gebruikte. Wat ik nu wel voortdurend doe. Um, maar ik vind wel, uh, en ik ben benieuwd wat jullie daarvoor vinden... ik heb al een paar keer gehad dat ik dacht... oké, okay, dan doe ik die drie gerechten uit Plenty, kook ik dan. Dat, dat ik is dat dat succesvolle eerste boek, Ja, succesvolle, ja, ja, boek, succesvolle hè? met groenten. Uren bezig, echt mezelf een hernia gehakt... aan, aan heel veel uh, dingetjes die dan echt heel fijn ge gehakt moeten worden... dat het allemaal... Ik vond dat ik op een gegeven moment echt dacht, waarom? Waar? Dan kwam de gast, ik kreeg een gast en toen dacht ik oké, okay, dan drie lekkere gerechten. En die kwam toen binnen en ik was gewoon eh, eigenlijk Hij gewoon al met... klaar. Ja. Ik, uh, ik dacht, was no time, het was natuurlijk op. binnen tien minuten op dat en toen wou ik ook dat ze wegging. <laughs> ja, maar dat uh, gebeurde niet. Omdat bij, je, je zo moe het was we we die echt kopen. moe was van het, van het vele snijden. En dat is, vind ik, uh, ik weet niet of je dat dit wil behandelen. Maar ja, ik wil het ver... heel graag ja. behandelen, want ja. daar gaat het ook om bij dit programma. Ja. Niet alleen maar nou, over. Als je de vergelijking trekt tussen een vorige uh, coke-hype... Voor, voor de gewone man, voor de gewone mens. Wat was dat? Dat was Jamie Oliver. Oh, inmiddels. Jonah heeft ja. nog even nadenken wie hij maar ja, ja, ja. Ik snap hem wel hoor. Ik vind nou, wel een hele logische. Nou, Jamie, is, nou, is, kijk, Jamie is inmiddels allerhandig geworden. Mm -hmm. uh, dus dat is, niet dat van, is ook echt allerhandig geworden. Ja, dat is echt allerhandig geworden. Ja, dus hij dat is niet meer van... Uh, oh, oh oh heb jij dat boek van Jamie? En dat was het tien, twaalf jaar geleden was dat wel ja. zo. En toen liep iedereen, herinner ik me, ikzelf ook... mozzarella met de vingers uit elkaar te scheuren. Ja. Alles ging met heel veel olijfolie je doe ik allemaal en, nog steeds. Ja, ja maar dan het ja, met de vingers, inderdaad. En, dan, ja. en vooral alles met je handen ergens inpleuren. En, en in een bak smijt. Het handige is, kijk, inmiddels gaat hij, denk ik, te ver weet je, met Jamie in 15 minuten. Dan denk ik, wat is de volgende stap? Jamie met tijd winst, of zo. Dat je teruggaat in de mm -hmm. tijd door hem Afhaald te Jamie. kopen. Nou, de, ja. als het een man is, dan wordt het gewoon Jamie in drie minuten, lijkt me, toch? Ja, de, ja, ja. oh god. Nee, <lacht> oh, Oké, okay, sorry. Okay. <lacht> ik ben en, excuses aan. <lacht> aan het hele Nederlandse maar goed, volk. dus dat, dat doet Jotam Ottolenghi niet. Het is, het is een heel zorgvuldige, langzame manier ja. van koken. Maar nee. je kan er dus wel heel moe van worden ook. Of vijf hier ja. de handen niet voor op Jij kent dit ook ja behalve dat zeg maar daarvoor ben ik dan weer denk ik uh, uh, te veel ook gewoon Winterswijks en Hollands naast mijn Marokkaans zijn ja, dat ik zeggen, je ziet eruit uit er ja nee, nee nee ik ben gewoon in de... zeer, ben Marokkaans maar, maar, maar nu ik een beetje naar je luister hoor ik ook een van. Oh, ik hoor het wel ik dat hoor, het wel. hoor je niet nee nee, nee nee ik kom gewoon uit winterswijk en ik ben natuurlijk Marokkaans en ik ken allebei ik weet dat ik binnen een half uurtje moet koken en dat mensen er eigenlijk niet meer tijd aan willen besteden en ik weet van het Arabische kookwerk qua alles wordt gedaan met één klein aardappelschilmesje en daarmee kook ze baganalen. Ja. En dat is heel veel snijden en heel veel doen. Alleen het is ook mogelijk om dat Arabische en dat spannende en die vele smaken wel terug te brengen naar normaal kookwerk. Ik vind het echt jammer als het hele midden oostense en de Arabische koken <laughs> wordt gezien als wat vroeger de Indonesische keuken was. Dat ja. alleen kon als je een hele zaterdag had. Ja. Dat, is gewoon, dat is niet waar. Nou, ik moet zeggen, dus sinds dat is misschien ik, meer. Ik, de... ik zoek nu ook de gerechten Sorry. erop uit. Ik had eerst, al, ik had dan ook van die pasti in. Bouillon en prijkoekjes. Dat zijn allemaal bewerkelijke dingen. En nu, er staat in Plenty ook een heel leuke, gezellige aubergine. Die je inkerft en in de oven pleurt. En daarna gooi je er of jongens. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. En daarna ja. gooi je er dus uh, weet ik veel, karnemelksaus... wat eigenlijk kwarksaus is, overheen. Uh, en dan, en dan is het al een succes. Dan, dan, dan is het, ja. Ja. Dus je moet even met zorg uitzoeken. Dat is eigenlijk mijn tip aan de luisteraars. met zorg, zorg uit, uit wat, wat je gaat kopen. En als je gasten krijgt, moet je misschien sowieso niet drie niet gerechten ja, maken... die je ja, nog nooit ja, gedaan hebt. Ik, ik zelf val dan altijd heel erg zo op, op de stampot. Nee, ja, maar, nee. nee toch? Maar, maar alles nieuw uitproberen maar, dus, op gast? Wil gast. Wil jij zeggen dat jij gerechten oefent zonder mensen erbij? Ja. Het ja, respect heel voor jou ja, <laughs> Daar heb ik dus geen tijd voor als je Otolenghi gaat <laughs> koken. Ja, Kook jij Otolenghi, Jacques Hermes? Uh, af en toe. Ja? Niet, niet heel veel. Want ja, weet, een... weet je, het grote probleem is ja, al, die, al die kookboeken, die, daar moet je af en toe uit koken. Dus je kunt je kun niet de hele der dingen herhalen. Maar... Ik vind het grappig dat je het zegt, want er is zoiets als een soort kookboekterreur eigenlijk. Het is een ongelooflijk. Ja. Dat je het idee hebt van, ik heb bijvoorbeeld... Nou, nou ga ik een, een beetje insluiteren. Ja, is... nee, ja, okay, <lacht> Jona, even stil. Nee, maar het is zo. Je hebt een hele kast met... met tenminste, heb jij. Heb jij. Ja. Iedereen hier aan tafel heeft waarschijnlijk heel veel kookboeken. Ja. Er komen nee. er 400 per jaar uit in de Nederlandse ja, maar taal. Maar daar moet je oh, dus niet meer hoor. Niet meer, Oh, nu iets minder. Oh, Oké, okay. nee. nou goed. Tussen, moet tussen echt de drie en de 400. Hebben jullie ja. ook wel slapeloze nachten dat je denkt: ja, ik koop nooit uit die boeken op een gegeven moment? Ja, maar op, ja, maar op een gegeven moment ga je ook gewoon doorheen kijken enzovoort. Gewoon en zo voort. Gewoon bladeren. Bladeren en dan Stipen. kijken of het leuk of interessant ja. is. En, uh, en we hebben ook weggeven wat je ja. toch niet. Uh, ja. uh, ik heb een soort. Oh ja, laat ik niet zeggen, want ik heb een cadeau gekregen. Oké. Er zijn natuurlijk heel veel koopboeken waar een soort vergankelijkheid in zit. Die je een tijdje gebruikt en dan niet meer. Ze altijd afwachten. Dat is net zo goed met de boeken van Otto Lenghi. Afwachten of het over drie jaar nog zo gewenst is. Of mensen er nog zo verrukt van zijn. Mm -hmm. En je hebt gewoon een heleboel kookboeken die gewoon je leven lang meegaan. Ja. Maar, maar daar is een absoluut een onderscheid tussen. Ja, zo is het. Claudio de klassiekers zijn er niet. Ja. Ja. Ja. Wat ja. grappig is, Jacques, aan, aan, aan Otto Lenghi, denk ik... is dat hij ook op het, op het goede moment komt. Namelijk op het moment dat mensen ook op een andere manier... naar vlees en vis gaan kijken, toch? Ja, dat, weet je, dat is al een, een sluipend proces. Hè. Wat, wat hij nu, eh, dat boek Plenty bijvoorbeeld, eh, is vegetarisch. Nou, het is hem overkomen, want uh, hij is gewoon gevraagd... door de redacteur van The Guardian die daar kwamen eten. Van, uh, kun je niet voor ons uh, een, een ja, nou, nee, wekelijks... Een uh, groente, wekelijks Vegetarian. groentekolumn, een vegetarian. Dat wist hij helemaal niet dat hij dat zou kunnen. Dat uh, mm -hmm. heeft hij dan vervolgens gedaan. En Plenty is natuurlijk het eerste boek wat in het Nederlands vertaald is. Dat andere boek, het kookboek, ja. het kookboek is pas later gekomen. Maar was eerder in Engeland. En dat was, daar zat meer vlees in. Nog sterker, dat het eerste boek wat hij als eerste heeft geschreven... is pas een succes geworden nadat Plenty verschenen. is. Ja, klopt, ja. absoluut. En, uh, maar dat speelt wel mee misschien in het succes van deze authoring. Ja, wat, wat, wat hij natuurlijk doet is uh, uh, heel goed inspelen... Ik weet niet of het echt bewust inspelen is geweest. Maar uh, uh, veel minder, vle minder vlees eten, natuurlijk. Zijn ja. flexitariërs, mensen, mensen die nog steeds wel vlees eten, maar steeds minder. Daar is dit perfect geschikt voor. Uh, uh, hij is ook, precies wat Pauline al zegt, geen dogmatische vegetariër. Uh, dat dus vind hij ook... doet wel dingen met lamsvlees. Ja, ja absoluut. Die die dan in absoluut. Een maar ik, ik, wat wel weer interessant is. Toevallig las ik vandaag, uh, en dat is weer een beetje een, een omkering van het toegenomen vegetarisme, een, een stuk in de independent van iemand die, uh, van een uh, Engelse uh, veganist slash vegetariër daarna, die is uh, op zijn veertigste weer vlees gaan eten, want hij was de hele tijd ziek en hij was een, was een week, twee weken aan het eten, vlees weer aan het eten en is weer beter geworden. Zak je brengt nu iets op waar we zo over doorpraten, misschien kunnen we het ook nog even over paardenvlees hebben, maar er is eerst verkeersinformatie. <laughs> Ja, we hebben even verkeersinformatie. Een paar files op de A50, ons richting Arnhem... tussen Renkum en Knooppunt 3 drie kilometer door een ongeluk. Daar is een rijstrook dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog eventjes duren. En een stilgevallen vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A76... Belgische grens richting Heerlen. Tussen Knooppunt Kerensheide en Spouwbeek, twee kilometer... en daar is de rechter rijstrook dicht. In jaren praten we vandaag over het Londense fenomeen Jotam Otto Het is een Israëlische kok die is daar neergestreken samen met een vriend van hem. En ja, zij runnen gewoon vier restaurants, afhaal-kateraarachtige uh, katerbedrijven, uh, zou ik maar zeggen. Uh, ze, ze maken prachtige kookboeken. Uh, er komt volgende week de Nederlandse vertaling van Jerusalem bij. En ook dat is, uh, ik heb de Engelse heb ik hier liggen. Dat is ook weer een ongekend mooi boek. prachtig. fotografie. Ik denk fotografie. dat het de mooiste is. Jona denkt zelfs dat het de mooiste ja, is. Ja, en ik vind het qua receptuur echt, echt heel erg geweldig. Echte. Goede ja, mix met uh, met wat leuke twist en heel veel klassiekers uit uh, ja. Uh, ja, Joods, Palestijns, Israëlisch, hoe noem je dat gebied? Ja, ja. Midden-Oosten, prachtig. Ja. Ja, ja, ja de Libanon wil echt niet bij Israël horen. Ja, dat soort dingen. Maar hier komt dat dan allemaal in samen. Ik wil nog heel even één vraagje stellen. Pauline. wat vond je nou het lekkerste? Want jij bent naar Londen geweest. Je hebt daar gegeten. Ja, hoor. dat werd al even in die reportage genoemd. Dat uh, gerecht heb ik ook gegeten. Dat vond ik heel erg lekker. Dat uh, is... de, de burrata, dus een soort romige mozzarella. Op bloedzinensappel met daar lavendelolie bij. En hele korianderzaadjes erop. Ja. En dat vond ik zo'n verrassende combinatie Want die mozzarella, die wordt altijd maar tegen die tomaat aangekwakt. Maar why? Weet je, doen we bloedzinaasappel. Dus sindsdien heb ik dat al uh, nou, vier keer of zo zelf gedaan. Ook weer makkelijk trouwens. Ja. Terwijl toch Otto Lenghi en snel ja. klaar. En ik vind ook uh, bijvoorbeeld koriander... Uh, die zaadjes zijn dus eigenlijk veel handiger dan... dan of, of eigenlijk veel leuker dan, dan het poeder. Ja. En ik had altijd het poeder in de kast en nu heb ik ook de zaadjes. De Kijk, ja, dus, ja, ja. Dat, dat is gewoon winst. En dan wil ik toch nog even vragen... kan je dan nou bijvoorbeeld, want wij hebben luisteraars all over the place... Hè, dus heel Nederland luistert naar dit programma... los daarvan ook mensen in het buitenland. Ik vraag me dan wel af, want ik heb die receptuur echt goed bestudeerd. Ik vind sommige dingen, denk ik, kan ik dat ja. wel krijgen? Oh, mag ik daar dan heel even spreken ja, voor eigen parochie? Want wij hebben echt uh, in ons laatste boek... Ook Arabia bij je thuis hebben we daar juist heel erg op, gein, ja, zijn, ja, op ingezet. Omdat wij elke keer terugkrijgen van uh, ja, maar waar kun je dat nu allemaal krijgen? Maar werkelijk, er is bijna geen dorp in Nederland waar geen Turkse of Marokkaanse of Midden-Oosterse winkel zit. Ja, maar zelfs op die hele kleine, zelfs in op kleine plekken zit soms een uh, marktstalletje of zo. Of een Turks winkeltje wat, wat bijna niet opvalt, waar eigenlijk maar alleen maar. En, nou, en ook al verkopen ze geen granaatappelmelassen. Die mensen moeten hun inkopen doen, dat doen ze bij groothandels. En die groothandels verkopen alles. Dus als jij aan een meneer vraagt van, kun jij de volgende keer... van mijn granaatappelmelassen meenemen? Nou, echt, dat doen ze. En bovendien internet. Je kunt ja. tegenwoordig alles op internet krijgen. En door. Door. Ja, bedoel, gewoon thuis laten... Zelfs de spullen van Otto Lenghi. Kan gewoon thuis laten bezorgen, hoor. Dan, uh, dan ben ik wel zo dat ik gewoon even naar die hummus wil. Of hummus, zoals sommigen zeggen. Wij gaan dat proeven. We gaan, gaan dat doen onder leiding... van Nadia Siruali. Uh, voordat we dat gaan doen... zeg ik nog even tegen de luisteraars. Reageer op deze uitzending. We hebben het over... Jotam Lengy, over zijn boeken, over zijn werk... over zijn leven. We zitten helemaal in dat Midden-Oosten. We gaan groenmoes proeven zometeen. Misschien heeft u daar ook wel iets over te zeggen. Hoe maakt u dat thuis bijvoorbeeld? Dat mag. Of hoe wilt u het vooral niet maken? Dat mag ook. Kom dan maar op mangiare.ntr.nl of hashtag Radio met uw reacties. Het wordt al een beetje geprepareerd door onze charmante Francine. Het is ook een beetje een typisch Ottolenghi-gerecht. Mag ik niet zeggen, want het is van Midden-Oosten. Ja, toen ik dat een beetje last toe kreeg... ik weer zoiets van vlekken voor je ogen. Ja, zo, Stuk, ik, ben niet, ik kom afgesen. niet uit het Midden-Oosten. Ik kom uit Marokko en daar nou hebben ze uh, hummus. Gewoon kikken eten, maar niet ja. zozeer. Als ik nog, nog één keer zeggen. hummus. Ja, ja. hummus. Maar uh, nee, hummus is echt een van de basisrecepten uit het Midden-Oosten. En het is gewoon echt basic voer. Gewoon waar boeren en arme mensen en uh, jong en oud uh, de dag mee beginnen. Wat is het? Gemalen kik eten. <laughs> Met tahina. Zeg maar, als, je als je goede uh, kikkeretten hebt, die je zelf hebt geweekt en lekker lang hebt gekookt... Dus niet tot je een bijna... blikje opentrekken? Nee, echt niet doen. Maar wat bedoel... is dan het verschil? Want dat, dat vraag ik me wel af. Want in een blik, daar had ik laatst toevallig nog een discussie over, dan is het toch ook geweekt? Nee, maar daar zit heel vaak citroenzuur bij. En dan ah. begin je al, als je maar twee, ah, twee basisingrediënten hebt in een heel simpel gerecht... en je begint met een iets ja. minder basisproduct, dan wordt het ah, eindproduct nooit wat. Niet, en dat is eigenlijk met de kikkeret. En afspoelen ja. helpt dan niet Nee, nee, het nee, zit er nee. echt in. En Juist. het is ook, gewoon even, we zijn in Nederland. Zo'n zakkie kikkeretten kost een euro. En dat ja. doe je in de week. En dat laat je een nachtje weken. En daarna Zoals doe je wat je over... Of ja, bonen, of... witte Samen bonen. Samelijk bonjour. Ja, en dat wat je overhoudt, dat doe je in de vriezer. Ja. En dan heb je de volgende keer reeds geweekte kikkeretten, Gewoon heel makkelijk. Of je kookt ze al en daarna doe je ze in de vriezer. heb je al gekookte kikkeretten? En ja, ben je, gewoon, klaar? Ja, je helemaal klaar. Het is echt <laughs> eigenlijk heel makkelijk. En daarna doe je een hele lekkere tahina. En dat is het wel, de, de lekkerste kikken etten, met de lekkerste tahina. En dan hebben wij het altijd het, het liefst de witte tahina. Dus dat de ongerooste toch? Ja. Tahina is sesampasta, ja, dus gemalen sesamzaadjes. Heel goed. <laughs> ja, dat jij elke heel keer goed, ja. meedenkt aan die luisteraar. Ja, de, luisteraar. Ja. de gemalen sesamzaadjespasta. Ja. En uh, die heb je in de witte variant en de bruine variant. En de bruine is de geroosterde sesam. Maar die is die niet echt lekker voor in de hummus. Waarom? Die is ik, te ik heb, geprononceerd. Mijn oh ja, maar ja, die de eerste reactie zou zijn, dat is het lekkerst. Nee, die is te sterk. Ik vind dat een natuurwinkel. En die is lekker met pekmes, zeg maar. Met druivenmelassen en dan zo. Ja. Maar in de, in de hummus moet eigenlijk gewoon de witte tahina... En ja. dan de, de basis, ik begin eigenlijk wel... De kikkererwten, de witte tahine. Ja. ja, en ik begin altijd met een beetje knoflook en citroensap vijzelen. En dan die tot moes gekookte kikkererwten erbij. En doorprutten. En dan bijna half kikkererwten, half tahina. Ik hou echt wel van een flinke hoeveelheid tahina erdoor. En dan wat zout. En ben je klaar. En dan Zo simpel is het. Serveer je ja. met een beetje olijfolie erover. Misschien nog wat... Of alleen wat olijfolie, dan heb je de meest basic. En uh, paprika, komijn, een beetje PTC, groene peper. Vaak, ja. In uh, Israël heb je twee Jemenitische peperprutjes. Zeg maar. uh, groene peper, schoeg heet dat groene peper of rode peper, dat is heerlijk erop. En dan heb je de uh, variant met de rauwe uien en ingelegde zure groenten erbij. Boeken vol, kun je erover schrijven? Ja, we ik denk wel dat ik echt een heel boek zou uh, kunnen maken met Marijn over uh, Hummus. Ja, nou, je hebt ook je eigen Hummus gemaakt en meegenomen. Die gaan we natuurlijk straks aan het einde uh, proeven. We gaan zo meteen naar de kant-en-klare Hummus. Dat, dat is misschien ook even. Eerst even. Is het ingewikkeld maken? Heb je er bijvoorbeeld een keukenmachine voor nodig? Of een staafmixer? Of doe je nee, een een goede vijzel? vijzel kan. Maar wat ze in het Midden-Oosten hebben, dat is wel heel handig, is een keukenmachine die gewoon heel lang kan doordraaien zonder dat die zeg maar, gaat stinken. Ja. Dat is bij mij nog wel. Is gebeurd Als ik voor veel mensen hummus maak, dan heb ik een doorgedraaide keukenmachine. Maar uh, weet je, in een keukenmachine kan het of in het kleine bakje wat bij de staafmixer hoort. Want er hoort. moet wel een, een vorm van zalvig ja. worden, hè? en eigenlijk is het met geduld. Een beetje hoe langer die draait en hoe zalviger die wordt. Juist. En als die te dik is, dan en doe hoe je nog wat kookwater hoe bij. Lang, hoe lang krijg je dat dan? Nou, half uurtje, drie kwartier. Echt? Zo? Lang. Ja, mag wel even lekker flink draaien. Wat een half uur in een keukenmachine? Keuken, ja. Even lekker flink draaien. Daarom moet je draaien. ook die ene hebben die, waarvan Alling de motor... Ja, motor die zet. Zet. En als je het niet doet, is het ook goed. Dan heb je gewoon geen hele zand. Dan, dan, dan, dan, uh, okay. dan heb je iets korreligere structuur. Ja. Maar, ja, het maar, maar het net is een behoorlijke feit. Ja, Bedoel, maar ja, ja, je maar... doet niks. Ecologisch gezien is dit een behoorlijke voetstap op de Aarde. Dan doe jij het gewoon op de, de, de Palestijnse manier en dan ga je zelf vijzelen. Maar, maar hoe lang ben je dan aan het vijzelen? Daar ben je ook wel een tijdje bezig. Maar het is zacht hè? Het is allemaal de ja. Maar dat doen ze allemaal in het Midden-Oosten. Ja, ja. het is helemaal. al zacht. Nee, ik denk echt maar een half uurtje. En daarom zeg ik altijd, er is al kant en klaar. Nou eigenlijk zou je denken dat de kant en klaar niet moeilijk hoeft te zijn. Want je hebt niks nodig. Je hebt gewekte kikker nodig. Tahina. Een en Een beetje citroensap. Ik voel al een echter. Of nee, nee, nee, nee. Oh. nee. Ik ben heel benieuwd. Want meestal vind ik ze niet lekker. Omdat er dan groene of, uh, uh, rode tomatenpesten door de hummus zit. Ja, maar we gaan dat nu testen. We ja, gaan dat nu benieuwd. testen. Want, want jij bent de deskundige. Jij kan een heel boek over hummus volschrijven. En jij gaat nu testen. Trouwens wij allen aan tafel. Maar jij hebt de leiding. Uh, we krijgen drie soorten. Dat is een blinde proeverij. Jij weet niet wat je krijgt. Je nee. krijgt dun brood erbij geserveerd. Ja, Dat is belangrijk, hè? Arabisch flatbread. Ja, want anders dit moet je niet met Marokkaans brood... Dat doen ze allemaal op de verjaardag in ja, Nederland. Ja, met die Turkse pires en zo. Ja, ja, ja niet, niet goed. doen. Niet... Ja, daar kun je niet veel van eten. Het is Ja, ja precies. Dan, dan heb je te veel degen en te weinig... Uh, saus. Nou, dit is de nummer 1, die wordt nu geconsumeerd. Ik vind zijn, het niet zijn, het zijn zij de enige die uh, dat mogen proeven? Nee, dat krijgen Dit wordt rondgedeeld, Nee, dit nee, wordt, nee, nee, toch? Dat, nee. Dat wordt rondgedeeld, hoor. hebben een hele charmante van Fijn dat jij voor deze kant van de tafel opkomt. Ja. Jullie voelen je wat gedisqualificeerd. Ik vind deze echt lekker. Dit is de nummer 1. Ik ga even naar mijn charmante assistenten kijken... om te vragen of dit de volgorde is die we inderdaad handhaven. het Ja, ook. Want er worden wel eens fouten gemaakt met de telling... en dat zouden wij niet... Niet op ons geheugen nee, hebben. U kunt op onze website radiomanjari.nl de uitslag van het ja. proefpanel ook uh, straks ja, nalezen en dan, je dan je ziet u ook welke merken de we de aan het proeven zijn. Ja, hoe gaat het jongens, Jacques Hermes? Ik vind hem heel sesamachtig. Sesam. Ja, maar ik vind deze echt niet verkeerd. Hij plakt een beetje op het eind. Plak op het ja. eind. Ik schrijf even neer. Tegen Maar ja, hij heeft dan ook drie uur in de keukenmachine gegeven. Ja, plak de of in een hele grote machine. <laughs> nou, in die vijzel. zeg je dat in godsnaam uit? Die uh, machine. Pauline, jij zei sesamachtig. Heel sesamachtig. Too much? Of uh, niet? Nee, ja, ja, niet zoals ik gewend ben op die Uitgab? feesten waar ze dat met Turkse bieders uh, serveren. Maar goed, wat, daar <laughs> zoveel weken naar. Nou ook Maar niet dat vlak. is dan ook niet echt, hoor ik net. Nee, Hij nee. is niet heel zuur, wat meestal het gevaar is, vind ik. Wat, dat hij te zuur is? En hoe komt die zuurte dan eigenlijk? Nou ja, dat kan dus komen, of door dat citroenzuur, of dat, of dat ze ja. gewoon denken, in de, waar dat natuurlijk fabrieksmatig gemaakt wordt, dat ze er te veel zuur aan toevoegen. Het is natuurlijk ook een soort van houdbaarheid. Ja. Jacques Hermes, heb jij nog iets te zeggen over deze nummer 1 die we nu net. Uh... Uh, niet veel meer dan de anderen nu al gezegd hebben. Ik ja. vind hem erg lekker. Is okay, dat is heel maar duidelijk. is die olijfolie is door manjaren toegevoegd? Ja. Dat is een beetje okay. bitterer. Het is een kwaliteitsolijfolie van mangiare. Jullie moeten het eigen mangiaremerk. Nou, breng ons niet op een idee. Het was publieke omroep. Oh, we goeie. gaan naar de nummer twee. Hè? We die is, zitten deze, in de nummer twee. De nummer twee vind ik wat minder. En knoflookiger. Met ja, en, wat wat grover. Grover. en wat grover. En wat groffij zo. Dikker. Een tikje zoeter ook. Ik vind hem ook wel zuurder no, no. dan uh, die oh, ja, eerste ja, toch. Zuurder, ja? zoeter. Jongens, wat een mm. verwarring. Maar ik vind hem te dik. Te maar te zuur dik. is toch ook niet het omgekeerde van zoet? Ook nee, Maar ik, dus heb zoet. Eerder, ik heb eerder ik hij uh, is. minder zalver. Ja. dan. Uh, er wordt wel flink gesmakt hier. Sorry. Dat geef je niet, maar dat, dat, dat hoor je behoorlijk. Dat weet ik gewoon. Ik hoor het op mijn koptelefoon. Echt waanzinnig gesmakt. Wat zei je nou, de mol? Ik was het. Zo ver waren we. We hebben nog niks gedronken, kan je nagaan. We gaan nu naar de nummer drie. Uh, Nadia, die gaat eerst iets zeggen. Die proeft nu, die likt aan een lepeltje. Die... Nee. Oh, deze is heel goor. Die oh, heel die... goor, heel goor. Oh, ik schrijf ja. nu ja. zeggen. Wij moeten nog proeven. Oh, sorry. Zij ja. moet je, je zeggen, om... Ja, ik ja. ja, nee, het Ja. zeggen. Is... Aan, aan dit merk ik dat jij uit Winterswijk komt. Want dan zegt ze, oh, heel nee. goor. Dit nee, dat is een man. goor. Wat ga je mee klaar? Oh, deze is heel erg. Ja, het wordt Weet je waar die een beetje naar smaakt? Gek genoeg. Naar leverworst. Ja, dat is ja, inderdaad een associatie, toch? Ja. Of nou, is ja, het drama? Ik heb Dit is echt ongelooflijk. Maar dit is dan. neem ik nee, dit is echt alsof je, de je bijna ]ste. denkt. Dit want... komt waarschijnlijk van de van je de soep. Moet je heel dringend een hap Daar van is, de eerste hebben. Je, je moet even niet die, die met de eerste dat weer weg eten. Dus ik zit tegen hele moeilijke hoofden aan te kijken op dit moment. Maar dat gaat bij mij echt door mijn rug Dus het wordt hoog tijd voor de uitslag van deze test. Leverworst. Maar misschien zitten er wel leverworst. in. kan. Sorry, ga even opletten. Het is jouw programma. Paardenvlees. Het is gewoon paardenvlees. Gemalen? Nee, nee, nee. Even serieus. Um, ja, wat heel grappig is aan, aan dit onderdeel in dit programma... is dat eigenlijk alles wat, wat duur is... vaak ook biologisch, handgeplukt... Van een boertje uit de binnenlanden van Italië. En dat valt bij ons altijd heel slecht in de smaak. Okay. Dat willen we niet, maar dat is wel zo. Dus die laatste die jullie vies vinden, die heet Florentin. En dat is een biologische hummus. Oh, ja, niet doen. Niet ja, doen, maar goed, he? biologisch wil nee, niet, niet, niet automatisch nee, de smaak. Dat he, niet dat dat lekker. Nee, maar het is ook de duurste. Nou, ja, dat okay. is echt niet lekker. Nee. Nou, de tweede, de middelste, die vonden jullie ook het middelmatigst. Nou, en daar een hebben jullie over gezegd tweede, grover, knoflokerig, zuurder, zoet. Er zit zelfs een zoetje in. Moa moa moa, hoorde ik. Dat is het bekende merk Maza. Okay. Ja, dat wordt heel veel vond verkocht. vond een goede tweede, mee. hoor. Ja? Ja, niet slecht. Nee, Je kan zeker niet. De eerste... Altijd een huismerk. GELACH. <laughs> Ja. Dirk van den Broekmeester. Nee, nee, nee, is niet waar. Sabra. Oh, ja. Sabra. Dat vind ik dat niet zo'n hele gekke, want volgens mij was dat... Dat is een heel zo bekend heel... merk, toch? Ja, en volgens mij zitten daar uh, Israëlische mensen achter. Israëlische. Oh, ja. Ja, ja, ja, volgens ja, de mij. is. Sabra is toch is... typisch ook. wat je. Ja. Nou, ik, ik zit er denk ik aan Israëlische. Maar die eerste uh, is echt uh, niks mis mee. Uh, special, special forces. Het is special hey, forces Sabra. Was die Sabra. ook uh, even prijsgewijs? Want ja. die uh, waar die Israëli's achter zitten? Dat denk ik, hè? Weet het niet meer zeker. Ja, hebben we dat ik ga even naar mijn charmante assistente, Francine. Maar die komt zo met de harde cijfers binnen. En die gaan we ook op de website Radio Mangiare zetten. Het blijkt gewoon dat uh, Sabra is het best in de smaak gevallen. Florentine het mes, minst. En Maza, daar kan je wel mee voor de dag komen. En nu de special, hè? En nu krijgen we de echte. Handgedraaid in een keukenmachine gedurende drie kwartier door Nadia Zirouali, de vrouw samen met Marijn Tol, achter Arabia. En die serveert nu uit eigen gemaakte. Heerlijke, hoop ik. Dus toch zover blind te maar het blind testen. hij is heel licht vergeleken met die uh, nummer 1. Je begrijpt wel dat we er niks over kunnen zeggen nu hij nee, zelf nee. bij zit, hè? Nee, alleen maar dat het, lekker. het heel lekker is. Het ja. is inderdaad heel lekker. Het is echt. Een beetje, vlak, hij, een beetje vlak van smaak. Het is echt heel lekker, ik ga niet over liegen. Hij is heel, um, heel um, iets vloeibaarder. Ja. Iets, uh, ja, dus niet plakkerig. Het is, uh, ja. Nou, lichter. Mm -hmm. Vind je het goed, Nadia, dat we jouw recept ook even op onze website zetten? Ja, Hoe je dit ja, gemaakt Ons ja. recept. Jullie recept, ja. Marijn ja, en Nadia, uit Arabia. Nou, heerlijk. Ja. Wij gaan daar verder mm. mee door eten. Ondertussen, oh ja. ja, niet al te veel trouwens. Het is een beetje een appetizer, want we gaan naar de maklooba. En uh, de dames, uh, Jona Freud, Fransien Knoeinga... die zijn enorm <laughs> met de maklouba in de weer. En, ondertussen vraag ik even of cabaretier Job Schuring ook binnenkomt. Want we hebben dit keer, omdat Jona Freud op de latten stond... hebben we de maklouba uitbesteed aan verschillende figuren. Goed. Oh, oh. uh, gewoon netjes beginnen, Job. Uh, Jona Freud heeft een makloeba gemaakt. Welke heb jij gemaakt, Jona Freud? Ik heb die uit het uh, Jeruzalem-boek gemaakt. Ja, dus van Otto Lenki. Van Otto Lenki. Uh, de jo Jotam Otto Lenki. Nadia, zou je even ja, plaats ik, kunnen ja. maken voor uh, Job Schuring? Job Schuring, die ja, ja, ja. hebben... Nou, dat is heel lief van je. Nou, de stemming is meteen heel goed. Nou, zeg. Uh, Job, wat, uit welk uh, boek heb jij het gemaakt? Of welk? welk... Van Claudia Rodin. Even... Oh, Claudia Rodin. En ja, en... Ja, want de derde is het die nou we hebben Rodin gemaakt... Ja, ik weet het ook niet. Precies nou, het ja, geen idee. Claudia Roden? Roden. Toch oh. ook een beetje de koningin van de Midden-Oostenkeuken. De. de koningin van de Midden-Oostenkeuken, hoor ik zelf. En Francine Knoringa, die heeft er ook één gemaakt. Francine, kan je even zeggen waar jij die uit... Ze... Die komt uit uh, Arabië bij je thuis. Arabië, ja. thuis Oh, die is de... van jou? Van Adia. Oh, Ach, nou gaan we... Nou, ja, dan is die het lekkerst. Die jongens. Kijk, jongens, maar ik ja. moet de even kijken. Zoek je verkeering of zo, Ik zoek helemaal niets. mooi trekt verschillend in vorm, in kijk, kleur. Jongens, kijk, even beschrijven. Nou, we hebben er drie staan hier. Wat is Maklouba? Zeg het even. Maklouba is een gerecht. Uh, ik wil er heel even iets over vertellen... is dat ik vorig jaar heb gekookt voor een groep jonge Palestijnse studenten... die in Amsterdam waren, als een soort uitwisseling. Heel bijzonder dat ze hier waren... En uh, die heb ik gevraagd, wat maken jullie dan thuis? En toen waren er drie die tegen mij zeiden, wij maken makluba. Sindsdien had ik een, was ik een vrouw met een missie. Hè? We gaan <lacht> maklouba maken. Nou, dus, maar dat vind je, uh, ik vind daar zelf de recepten over. Toen vond ik, was ik helemaal verrast dat uh, Nadia en Marijn... dus in hun Boek Arabië bij je thuis een maklouba recept hadden gezet. Dat is wel een vegetarische variant, moet ik erbij zeggen. Terwijl ik van die... Palestijnse studenten had gehoord... dat dat met kip of met lamsvlees, weet je, daar zit er zit alles in. Het is dus eigenlijk een eenpansgerecht. Ja. Uh, in het nieuwe boek van Otter Lengi staat hij dus. Daar heb ik me al de hele tijd over verheugd om die te gaan maken. Dat is dus vanmiddag uh, gebeurd. Hij ziet er waanzinnig nou, mooi zeg. uit. Uh, die van Otter Lenghi ziet er echt hier ja. op het bord het allermooiste uit. We gaan zo meteen ook Beschrijf kijken of hij ziet. Beschrijf even hoe die eruit ziet. Het is in laagjes opgebouwd. Je doet onderin een laag tomaten. Daarop een laag uh, gebakken aubergines... Daarop een laag bloemkool. Daarop uh, doet Otolenghi, doet het met kippenvlees. Dus met uh, kippendijen met vel. En daar doe je de rijst bij. Daar gooit je een bouillon overheen. Met, allerlei, met een kruidenmengsel erop. De recepten staan natuurlijk allemaal op de site. Vervolgens doe je die pan dicht, je laat het een half uur koken... Mm. en dan kijk je er verder niet meer naar om. Het is zo uh, soort, is wel. <laughs> soort <tart -taten. laughs> Het grappige is in het recept... Uh, ik heb een voor het eerst een recept genomen uit een boek... Uh, wat niet meer te krijgen is, namelijk uit het Midden-Oosten kookboek... van Claudia Roden, in het Nederlands althans, niet meer te krijgen... Maar ik dacht, nou ja, als iemand daar ook ooit iets over geschreven heeft... is het was Claudia Roden en, en jawel, Klopt. daar vond ik alleen... En die heeft Job gemaakt. Ja. Ja. Job, maar je, Job, jij kwam zuchtend en steunend binnen... en je zei, dit, dit doe ik nooit meer. Nee. Dit was meteen je laatste guest appearance in dit programma. Wat was, wat was de moeilijkheid? Nou, wat er moeilijk aan is... en ik zie dat Jona dat heel mooi heeft gedaan... maar die heeft waarschijnlijk iets van papier ondergedaan. Dat en en voor mij was het de eerste in. keer... Dus je ziet hem al dat hij een beetje blijft plakken ingestort. Ja. De laagjes zijn wel gelukt. Het gekloot is gewoon dat je... Boven ...op die rijst legt... ...en daarna gaat de bouillon op... ...en het is de verhouding van vocht... ...en rijst, en dat is heel lastig. Ja. En dan magst ook, als je rijst een beetje wordt dan, ...dan kan je hem nog iets met je gaar krijgen. Dus ik vond het een enorm gedoe. Ja. Het ziet er ook niet uit als ik nu zo zie. Maar het is niet echt aantrekkelijk, nee. nee, nee maar nee. ik denk wel dat hij heel dus hij <laughs> nee. nee, nee, nee, nee, was wel heel duur. En het was niet biologisch, dus ik denk toch dat ik hoog kom. Het ruikt hier nou trouwens naar, ja, eigenlijk naar een Hollandse maaltijd, vind ik. De ja, de het het komt ja, door de bloemkool. Ja, dat ja. komt ja. door de bloemkool. Ik denk door de bloemkool. Want die voor mij zit ook bloemkool in. Want die derde, ik moet zeggen, dat vind ik dus een beauty. Die komt dan uit Arabia. En die is dus door onze eigen arfansien gemaakt. En jongens, laten we wel zijn, die ziet er heel mooi uit. Die ziet er mooi uit. Mooi uit Ook door de handje vol noten wat er om. bovenop ligt. Die hoef je niet om te draaien, want dat is een van de kenmerken van een makluba. Dat maak je eigenlijk in een soort ovale kom van oorsprong, heb ik begrepen. Of in een ovale bodem. En die draai je om op een bord en dan heb je dus zo'n... Hoe heet dat? Het heeft, naam. heeft naam. een naam. Niet een bombe, want dat is ja, in patisserie. Macluba betekent letterlijk omgekeerde. Ja, ja maar precies. Je draait een bom. Zo mooie, zo'n mooie zo bolvorm moet het dan hebben. Ja. Waar die laagjes dus terugkomen. Nou, we gaan dit van, natuurlijk... Van, van, uh, van, van jou, maar uh, nou, ja, is zonnevlees, of niet? Ja, zonder vlees. Ja. Ik vind ook wel dat die makloeba's wel heel zomervlees? erg uiteenlopend ja. zijn, uh, Jona. Dus we zeggen, je Ze zien er heel verschillend uit, absoluut Het is handig dit eigenlijk... Dat omkeren ze geklopen. Oh, ik heb je een heel groot woord ja. opeens ja. Even voor de luisteraars thuis. Als u de weg kwijt bent, dan is dat niet raar. Want we praten veel door elkaar heen. Maar we zijn Macluba aan het uh, testen, aan het proeven. Dat is gemaakt door, door verschillende mensen. Uh, Francini heeft een Macluba gemaakt. Eentje een van... Van uh, Arabia. Er is een uh, Macluba gemaakt door cabaretier Job Schuring. Die heeft er een gemaakt van Cla Claudia Roden. En Jonah Freud heeft er eentje gemaakt van Otto Lengi. Want daar gaat deze hele uitzending over. En iedereen zit zo langs mijn hand, bijna iedereen, met een bordje voor... Uh, op, op schoot, bijna. En we gaan proeven. We gaan nu gewoon even proeven wat is de lekkerste. En ik vind wel dat niet mee mag tellen dat Nadia in de ruimte is. Nee, nee. we doen net of. N Nadia, kan je misschien nee. gewoon even weg of zo? Kan je ja. even ergens. Ga maar achter die deur. En ja, we doen ook geen puntentelling stel ik voor. Nee, we doen ook. Niemand hoeft op een stip te gaan staan. Nou. Er kan ook niemand afge. Wat ik al heel erg knap vind. Even gewoon je mond leeg eten. Die is leeg. Het is zo Wat ik heel erg knap vind, al, is dat Otto Jotam Otto Lenghi geeft dus in zijn recept. precies zoveel rijst, precies zoveel uh, vocht erbij. En volgens mij rijst helemaal perfect. Ja? ja. Hij, ziet, hij ziet er perfect uit. Otto Lenghi, perfect hoor ik nu. Ja, en Otto, Otto geeft ook meer, meer, meer bouillon, denk ik erin. Ja, dus, ja het is, het is heel... van Claudio Rode, geeft, dat is bijna alleen maar een beetje, een beetje kaneel en een beetje piment en Pracht. een beetje peperta. Dus die sal, is te dus. droog. Deze... Ja, ja, hij filmt te saai. Dus voor, nou, maar even die van uh, Otto Lenghi. Dus, ja. dus, uh, kip en, en broccoli. Of, uh, en, en, en, bloemkool, en, en bloemkool. En dat, dat klinkt precies. Uh, in is roodin, dat zit vlees, vlees in dat, de bloemkool. Uh, uh, de dat Hollandse, wat jij, wat jij neemt. Paulien, wat zeg dacht, Paulien? jij ervan? Ja, ik moet een beetje om het vlees. Uh, ja, ja, oh, ja. Ik vind het drie totaal verschillende gerechten. Dus ja, ik vind het eigenlijk moeilijk om ze te vergelijken. Ik vind. Als ik nu, dus die, de meest bruine is, is van Claudia Roden, ja, mm -hmm. toch? Ja. Is nou, die, die ja. meest bruine, die, dat is die. En, en ja, dat, dat is de vegetarisch. Is, dat is die Arabia oh, dat van heel uh, Nadia dat is en, en heel lekker. Oh, dit kan ik dus ook rustig... Uh... En dat is een Nou, ja. ja. Die kan je mm, gewoon lekker. helemaal... Een uh, paneel ploeg voor jullie ook allemaal neem ik aan. Zit er ook in. Die van Claudia, daar zit uh, lamsvlees in, volgens ja, mij. Hè? En die van Jotemontaleng, die zit kip. Dus Wat ik me wel de... afvraag, nu we dit zitten te eten, waarom zou je dit eigenlijk eten? Nou ja, goed. Hoe bedoel je? Nou, ik vind het wel lekker, maar ik kan ook wel andere dingen verzinnen. Het is een eenpansgerecht. Ja, het is gewoon een, uh, ja. Het is zoals wij stappelen maken. Is het maken? niet gewoon dat die Palestijnse studenten dat als een soort troostvoedsel eten... van dit ken ik van moeder thuis... Het is gewoon een eenpansmaaltijd, die verder, waar alles in zit. Er zitten groenten, aardappels en vlees. Nou ja, dan ja. rijst en vlees mm -hmm. in natuurlijk. Ja. Maar worden we er helemaal wild van? Uh, ja, ja, dat ik, vind ik ook wel vraag. Ik vind, ik vind in lekker, deze crisistijd is alles niet, lekker. In, <laughs> nee, maar waar, spectaculair, maar dat geldt ook dat geldt voor heel veel gerechten. Die Ook uit andere boeken van Claudia Roden of uh, Otto Lenghi. Die zijn niet spectaculair. Nee. Die zijn, hard, die zijn lekker of voedzaam. Maar of dit mooi, is dus een gerecht wat studenten, mm -hmm. Palestijnse studenten, thuis maken. Want dat heb ik ze gevraagd. Ja. Mm. En daar bleek dit te zijn. Ja. Nou, ik mag hopen dat de Nederlandse studenten dit ook maken. Ik denk niet. Dit soort gerechten. Ik heb gisteren nog bij studenten. Die maken hele andere gegeten. dingen. Wat kreeg je? Uh, ik kreeg, uh, ik kreeg uh, voor gemiddeld 1 euro te eten. Dus het was wel. Uh, was wel dat, echt, oh, dat, echt dat was uiteraard wel. Of zo. Nee, dat ze zelf, vonden ze zelf gewoon een redelijke prijs. En ik. Nou ja, 1 euro voor 1, een euro per Dus ik, ik vroeg okay. voor hoeveel geld eten we nu? En toen zeiden ze nou voor vijf euro.' Dus ik vijf euro per persoon. Nee, nee, nee, met z'n vijven. Het hmm. was uh, risotto met, met uh, rode bieten. Nou, is toch heel en? bijzonder? Dat kan wel. Nou. Het waren heel lieve mensen. Dus ook geen pretje, hoor, om zo'n pakje te hebben. Maar dat je die dan met rode, dat je zo afgeserveerd wordt. Nee. Ah, joh. Ondertussen doe ik even de post. Ik ga wat. Zeggen, er komt uh, Andrea Boekhorst. Die uh, heeft een mail gestuurd. Die Topen. zegt: Ik vind dit het meest geweldige radioprogramma. Het doet me denken aan een kookhoorspel. Te bijzonder elke aflevering weer. Dat heeft Andrea heel goed begrepen, want dat is dit eigenlijk ook. Zonder grinpak, maar met heel veel eten. Nadia komt nu zelf ook binnen. Mag weer, nee, ik ga mijn plaats hier maken voor, ja. uh, plaats ja. maken voor Nadia. Dankjewel, Job. Voor het koken. Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ik vond het heel gezellig. Uh, ik krijg nog een. Um... Een mail binnen van Isabelle Klomphouwer-Mathee. Niets is zo leuk, allen, om te koken en te eten tijdens dit programma. Veel tips, inspiratie en vrolijkheid. Ik ga de recepten meteen weer proberen. Dank voor jullie gastvrijheid om deel te nemen aan mijn jaren via de radio. Groetjes aan Mike van de Techniek. Mike is er vandaag niet, maar oh, we geven die groetjes gekeken, wel die aan hem door. Mike heeft even wat anders vandaag te doen. Um, jongens, het is lekker. Zal ik er nog wat over vertellen? Want ik vind wel, als je dan gaat bedenken welke het lekkerste is... dan vind ik dat ze alle drie echt... Ik vind ze alle drie lekker. Ja, maar ze zijn zo onderscheiden. Maar ze zijn uh, verschillend. Ze zijn dus dus we gaan geen winnen aan. Nu hebben we nog een kleine drie minuten. En dan wil ik toch nog even iets met jullie behandelen. Wat is nou, wat is nou gewoon een heel goed gerecht met paardenvlees eigenlijk? Een liefstuk. Een stoofvlees. Nou, ik, ik, ik, ik, wij aantvroeger zoveel uh, paardenrookvlees. En dat vond ik altijd heerlijk. Ja. Heel dun gesneden. Heel dun. Dat is bijna doorzichtig. Dat ja. vond ik fantastisch. Ja. En... Uh, paardenbiestuk. Ja, maar ik kan me eigenlijk, ik kan me niet herinneren dat ik dat gegeten heb de laatste tijd eigenlijk. Nee, ja. nee. Jij eet helemaal geen paard. Nee, maar in mijn uh, vleesetende tijd. Ik neem aan dat ik heel veel paarden kroketten heb gegeten. En kroketten is. Wist. Uh, ja, maar dat, is, dat uh, kroket is het ergste om op te geven als je stopt met vlees eten. <lacht> dus. Um, <lacht> heb je ja. dan daar een andere kroket voor in de plaats gekregen? Ja, dat zou ook nog eens een thema uitzending kunnen zijn. Mag ik, hem, mag ik iets. Nou, ja, natuurlijk ja, gewoon heel snel. Van de Veebo het vitaaltje. En dat is een heel stomme naam. Maar dat is een vegetarische <lacht> kroket die echt heel. Uh, Heel goed is. Dus. Iets te zout... Maar uh, ik ga denk ik misschien nog een keer een brief schrijven of zo. Maar dit is echt voor mensen die denk ik... Maar wat zit er één in, de... in het vitaatje? Ja, ik, ik denk een product op basis, Maar net als in een echte roket kun je niet Ik denk niet paard. Zien. paard. Ja, gewoon ook paard. Ja, er ja, zit vast paard in. <laughs> nou, dat staat, ja. nee, staat er wel in de Ja, Maar er staat ook in de auto hier staat... paard. Veel gegeten. Veel paard gegeten, ja. Ja. ja. Toen ik ook jong was en minder geld te besteden had. Dus gewoon een goedkope manier van... Vlees eten toch was het toen al. Ja, je hebt, je hebt nog, een, nog steeds een paar mooie ouderwetse in Groningen. Heb je nog uh, uh, meneer Van Dijk die uh, ouderwetse paardens paarden Ik ben maker. erachter gekomen dat mijn voor, voor, voorouders ooit paarden waren in Groningen. Wat natuurlijk Groningen. vrij bijzonder is voor een Joodse familie. Maar dat was, uh, ja, ik de, heb het de, idee de, dat er de, een de, de, de, de, deksel de, op deze paardengate ja. nog zit. En dat we daar gewoon een andere uitzending over maken. Ik ben van de geit. Of? Jij bent van de geit. Ik, ik dacht dat al, Maria. Ik hoor al allemaal restaurants die nu paardenvlees op de kaart zetten. Jongens, het is toch niet kosher of wel? Nee. Oh, okay. oh nee, natuurlijk niet. Ja. Uh, door... Wit vlees. Ja, okay. ja. Het is niet oh, Witvlees. We zijn dan een jij? beetje klaar hè, met elkaar ja, nu. Ja, we gaan uh, zometeen hey, naar acht uren uren uur. Door. Annette van Tricht, die presenteert uh, twee dingen zometeen. Te gast is Sipi, de jong-oud-PVDA-politica... over ouder worden en de oudere zorg in Nederland. Wij zijn er weer over vier weken op uh, vrijdag 22 maart. En dan duiken we de moestuin in. Want ja, de lente komt eraan. Ja, de handen gaan in de luk. Dus Jacques wil weer komen. Ja, uh, yeah. We gaan, gaan poten, we gaan planten, we gaan snoeien. Uh, nee, snoeien niet, maar... We gaan ongelooflijk lekker veel met groenten koken, ook volgende keer. En dan doen we dan een wijntje bij. Nou ja, Kortom, wat weer een heerlijke uitzending, Radio Mandjari. U kunt naar onze website gaan, u kunt de gerechten, de receptuur nalezen. U kunt reageren op deze uitzending. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Dankjewel. je Wij ook. Dankjewel. je Ogenblikje. Eerst even voor vroege vogels een paar ballonnen opblazen. Deze week hoort u het antwoord op de vraag... hoeveel ballonnen liggen er als afval op het Nederlandse strand? Heeft u een idee? Stuur het op naar vroege vogels. En de vinkenslag. Het wordt lente. En ook de grutto's komen massaal Nederland binnen. Maar we pinken ook een traantje weg bij de allerlaatste uitzending... live vanuit het kapitol. Waar we volgende week uitzenden, dat wordt bekendgemaakt... zondagochtend van 8 tot 10. Blaas deze ballon nog ietsje herder op. Radio 1. Vroege vogels.